euro's en dat is ook gewoon een NVM makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire feun, maar nu staat ook je rekening droog.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 Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroeg boeksale. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl/slash business. Kies voor een vloer met karakter bij Carwei. Profiteer nu van 40% korting op alle Lundia en VT wonenvloeren. Carwei, maak het mooier. Over zes. Goedenavond, het Q-Music News krijg je van Michiel frazen -Storm. Goedenavond. In Rotterdam hebben honderden mensen gedemonstreerd... tegen het Iraakse schrikbewind. Er waren vooral demonstrerende Koerden. In Iran zouden bij het neerslaan van de opstand... veel slachtoffers vallen in Koerdische gebieden. De demonstranten waarschuwen dat de ene dictator in Iran... niet vervangen moet worden door een andere... Geen lekkere dag voor een man in Winterswijk die vast kwam te zitten in drijfzand. Volgens Gelders Media was hij foto's aan het maken op het terrein van een oude fabriek... toen hij wegzakte en tot aan zijn knieën in de modder zat. De man kon geen kant op tot hij na een uur door de brandweer werd gered. Op de 500 meter van de Europese kampioenschappen Short Track in Tilburg... waren alle medailles voor Nederlandse vrouwen. Er was goud voor Xandra Velzenboer en haar zus Michelle en Selma Pautsma pakten het zilver en brons... De Nederlandse shorttrack-mannen wonnen zilver op het onderdeel aflossingen. En voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is het grote aftellen begonnen... want over twee uur begint de finale van de Afrika-cup. Daarin speelt Marokko tegen Senegal. Veel Marokkanen kijken de wedstrijd samen, bijvoorbeeld in een voetbalkantine in Zwolle. Ze hebben de zenuwen en hopen op een goede afloop. Het weer van weer online? Vanavond en vannacht helder en het kan gaan vriezen. Morgen droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 4 tot 7 graden. En tot zover het aan Dankjewel, Michiel. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort. Tussen Hoendeloon en Kootwijk. Vertraging is daar 20 minuten. En de A28, Zolle Amersfoort. Tussen Strand 0 en Nijkerk Daar voorwerp op de weg. Vertraging is daar 14 minuten. Flitsers niet gezien. q Joey van der Velden. Zometeen twee smaken die je niet bij elkaar verwacht. maar samen echt enorm lekker zijn. Eerst Dua Lipa training season.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 If not back Q-Music. Met uh, zometeen nieuwe muziek van Luna. Pauze heet het. En uh, iedereen kent deze ervaring wel. Uh, twee smaken die je niet bij elkaar had verwacht, die blijken dan opeens heel erg lekker te zijn. Ja, je komt het al jaren tegen als je gaat fine-dinen. Maar ook uh, chocoladereepen en pitnakaas die kunnen er wat van. Nou ben ik groot fan van Coldplay, maar deze die was dan nieuw voor mij. Chris Martin, die heeft dat trucje van die twee verschillende smaken ook toegepast bij het volgende liedje. Hij hoorde Katy Perry met Teenage Dream. Nou, dat wil ik. Dat wil ik ook. Maar gemixt met de vibe van... Nirvana. Zo! Nou, het zijn twee liedjes die je echt totaal niet bij elkaar verwacht. Dan denk je natuurlijk, wat kan dat worden? Nou, iets dat beter is dan de twee ingrediënten apart. Want ja, Chris Martin die maakte er dan dit van. En misschien ja, is dit wel een van de beste liedjes die ze ooit hebben gemaakt. Maar goed, dat is natuurlijk mijn smaak. A sky full of stars, Coldplay, bij music. is Q-music. David Guerra, Teddy Swims en and Tones and I. En go, go, go. dit is Q-music. Miles Smith. En dit is nieuw. Ik krijg geen lucht. Alles is nieuw. Het is hier te druk. Zet een deur op een kie, Want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig. Maar ze kent ne een pauze. En pauze. Zometeen Jay-Z en Linkin Park en Nump Encore. En ik ga ook een nieuwe ronde spelen van verder hoger, Zwaarder. Spelletje waar je alles alleen maar kan schatten. Want wat is verder van Amsterdam? Winschoten of Heerlen? Daar mag je zometeen een antwoord op geven. Mocht je trouwens een lang stuk in de auto zitten vandaag met elkaar van en naar bijvoorbeeld Winschoten of Heerlen. Dan is er altijd iemand die als eerste de zin uitspreekt, wist je trouwens dat... Nou, dat vind ik altijd een mooi moment, want dan gaat iedereen tegen elkaar opbieden met gekke feitjes. Nou, ik heb er ook eentje voor je. Jelly Roll, die heeft dus vier tepels. Ja, Jelly Roll heeft vier tepels. Ik heb nog even opgezocht of dit een naam heeft of dat het vaker voorkomt. Nou, die informatie is mij niet bekend. Ik vermoed wel dat hij echt al heel vaak hier weddenschappen in de kroeg mee heeft gewonnen. Ja, dat kan toch niet anders? Jelly Roll samen met Marshmallow bij PewDiePie.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 Grand opening, grand closing God damn your manhole, crack the can open again Who you gonna find open a him with no pen Just draw inspiration Who you gonna see you can't replace him With cheap imitations For these generations Rock, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Rollers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 so I conquer For record sales for Sold out consoles So motherfucker If you want this encore I need you to scream to your lungs are sore. Come on I'm tired of being What you want me to be Feeling so faithless Lost under the surface Don't know what you expect Zo meteen Teddy Swims en David Guetta... weer een spelletje spelen met iemand die echt een heel goed gevoel heeft voor wat verder hoger of zwaarder is. Want ja, wat is zwaarder? Een bakfiets of een wasmachine? Ik ga zo meteen drie vragen stellen. Wat is verder weg? Wat is hoger? En wat is zwaarder? En nou, als je ze alle drie goed weet te beantwoorden, dan krijg je van mij het q Music prijspakket. Dus ja, kan je een beetje goed inschatten? Dan mag je een gratis berichtje sturen in de app van Q met de antwoord op de allereerste vraag. Wellicht ga ik je dan zo meteen bellen. De eerste vraag die luidt als volgt. Wat is hemelsbreed verder van Amsterdam? Dus wat is hemelsbreed verder van Amsterdam? Winschoot of Heerlen? Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, oh lekker zeg, 96 keer ging het een beetje mis. Ik baal oh, een beetje. Oh! Nee, joh. Nu hopen we dat je vanavond een beetje op tijd bed. Oh, nee! Zin in een beetje leedvermaak? Nee, nee, nee, nee, nee! Check alle missers op Qmusic.nl op de Q-app. Q sounds better with you.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 Joey van der Velden Met zometeen Martin Garrix en Lou of eerst David Guetta en Teddy Swims We will find En de broertjes Jonas, Only Human, ga ik draaien. Zwaarder. Eerst wel een rondje verder, Hoger Zwaarder. En dat doe ik met Martijn en die is bieten aan het vervoeren. Martijn, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Van waar naar waar gaan de bieten? Uh, we zijn nou in Zeeland bezig en we gaan uh, naar Stampenschat. Oké. Okay. En Het zijn suikerbieten, hè? Dat klopt ja hoe uh, groot is een suikerbiet eigenlijk ja hoe groot is suikerbiet ja 35 centimeter zeg maar en, en dan uh, 20 centimeter breed iets, iets minder misschien ja en waar moet ik dan op letten als ik een keer een suikerbiet in mijn handen krijg hoe weet ik of dat een kwalitatief goede suikerbiet is <laughs> ja dat kun je slecht zien van buitenaf ja suiker zit natuurlijk van binnen ja dat is waar <laughs> ja. ja, heb jij weer gelijk, Martijn. Ja. Ja. Uh, welkom bij verder Hoge zwaarder spelletje uh, waar je alles eigenlijk alleen maar kan schatten. Je moet zo meteen alle drie de stellingen goed hebben. Uh, heb je ze alle drie goed, dan krijg je van mij het q music prijspakket. Nou, de eerste vraag, die had je goed. Dat heb je je mee aangemeld. Uh, wat is hemelsbreed verder van Amsterdam? Winschoten of Heerlen? Roept u maar. Heerlen. Heerlen. Heerlen. Is dit een gok of weet jij dit? Nou, dat was eigenlijk een gok, want ik dacht dat het in, uh, in Limburg lag. Oh. Ik dit goed zeg. M maar daar ligt het niet? Ik denk het niet. Oh, ik, ik denk van wel. Oh wel? Ja, heerlijk ligt in, in Limburg. Okay. Uh, Winschoten 167 kilometer van Amsterdam, heerle op 181. Oké, okay, volgende vraag. Wat is hoger? Een toetsenbord van een computer rechtop. Dus een toetsenbord van een computer rechtop of een uitgeklapte krant. ik uh, voor de krant. Ja, ik wil net zeggen appeltje eitje, natuurlijk. Een uitgeklapte krant is uh, 60. Tot 75 centimeter. Een toetsenbord ja. van de computer rechtop is. 44 centimeter. Dus een goede gok. Oké, okay, laatste vraag. Wat is zwaarder, een uitgelekt blikje mais of een uitgelekt blikje ananas? Blikjes zijn trouwens even groot, moet ik erbij zeggen. Een, een uit. hoe zeg je dat nou? Een uitgelekt blikje. Mais of een uitgelekt blikje ananas? Ik krijg het voor de ananas, want die zou breder moeten zijn, denk ik. Zwaarder, hè, zeg ik. Jij zegt ananas. Ja, zwaarder, zwaarder. Die is zwaarder, denk ik. Zwaarder, oké. Okay. Een uitgelekt blikje ananas is 180 tot 240 gram. Tenminste, dat zegt ons onderzoek. Een uitgelekt blikje ananas is 250 tot 270. En dat is helemaal goed, inderdaad. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je krijgt van mij het Q-Music prijzenpakket. Ah, super. Gefeliciteerd daarmee. Je, je was fanatiek, hè? Ik hoor het. Je was fanatiek? Ja, altijd, hè? Ja, precies, ja. Okay. Nou, de win. prijspakket, um, nog even één ding. Want ik, ik ga zo meteen op zoek naar Q-luisteraars... die ooit uh, in de remise terecht zijn gekomen. Oftewel het eindpunt van de trein, metro, bus, wat dan ook. Uh, ben bij jou toevallig gebeurd? Nee. Nee? Nee, nee ik kan niet zoveel van mijn de trein ook, hoor. Maar... Oh, Oké, okay, alright. Nou, dat zoek ik nog even verder.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 Body do Wat ik dus helemaal niet wist... er zijn vier Jonas Brothers. Je hoorde nu Nick, Joe en Kevin... maar er is dus ook nog een bonus Jonas... zoals die wordt er genoemd. Frankie. En die heeft dus ook een carrière in de media. Die is nu heel groot op TikTok. Presenteert samen met zijn broer Kevin de show Claim to Fame. En hij zingt ook af en toe met zijn broers. Dat klinkt dan zo. <tieding> ja, niet al te beste opname, Sorry daarvoor. Een beetje een idee, maar ja, natuurlijk, ja als je uit zo'n getalenteerd nest komt... dan kan het ook niet anders dan dat je ook iets in de showbiz gaat doen. Ja, toch? Alessa McHugh. Had ik dus een stapeltje oude foto's dus zat ik een beetje doorheen te bladeren. En uh, dit stapeltje was uh, gemaakt met zo'n wegwerpcameraatje. Ken je wel? Zo helemaal van karton gemaakt... en dan zo'n zwarte plastic snoet. Het leukste foto, uh, vond ik... Uh, dat was die van mij in de remise van de Haagse tram. Ja, ik heb ooit in de remise van de Haagse tram uh, ben ik terechtgekomen. We schrijven het jaar 2002. En Joey van der Velden zat te dromen in de tram... en kwam dus bij het eindpunt uit. Ook een beetje bleu natuurlijk, in 2002. Uh, dat brengt mij bij het volgende... Ik ga op zoek naar Q-luisteraars. Drie stuks in 33 minuten. Vanavond zoek ik drie Q-luisteraars die in de remise terecht zijn gekomen. Oftewel, die in het eindpunt terecht zijn gekomen. Ben je nou een van de drie vanavond? Stuur even een berichtje in de Q-music-app. Of bel 09099596. Krijg je ook deze van me? Fleming en Meteor. Niet nodig. Hey, ondernemer.